waren er de babyboomers en toen de generatie mix En nu is er... Generatie Einstein. En dat is... Dat is de, eigenlijk de eerste generatie die uh, uh, 100% gewend is dat er een, een 24 uur per dag, 7 dagen per week, overal aan informatie is. En daar uh, heel erg uh, goed mee om kan gaan. Dat is de essentie, hè? De die jeugd tegenwoordig zo veel... Gelijkertijd kan de industry vertelden we vanochtend ook lopen. Um, ik ga een beetje heen en weer lopen. Dus nu dan hoor je heel goed. En voor nu dan hoor je hier. Ben ik zo goed te verstaan? Mooi. Dat was helemaal goed. Um, geen praatje. Je netjes even eerst voor te Het is heel onbeleefd om bij jezelf te beginnen. Dus ik ga bij jullie beginnen. Ik was namelijk even benieuwd of er ook docenten in de zaal zijn. Eentje. En uh, directieleden van de onderwijsinstelling. Management mensen van de onderwijsinstellingen. En wie werkt er al op? Een vorm van administratie. De Als je meerdere dingen niet mag kiezen. Oké, okay, nou een mooie mix. De mensen die er nog niet opstaken, wat deden die? Jij bent een student? Jullie ook? Okay, Oké, nou dan weten we wie het kunnen vragen zo meteen. Um, ik ben de Vries, dit is een van mijn hobby's, uh, als een spelen. Uh, Um, mijn bedrijf heet Ondernemers. En wij maken de wereld een beetje leuker, blijer, mooier en beter. Door er wat ondernemerschap aan toe te voegen. Want wij geloven dat mensen die zelf erop uitgaan om dingen voor elkaar te krijgen, leukere dingen beleven, leukere dingen maken. En um, dat dat gewoon heel goed is voor de wereld als geheel. En daar uh, hoort dit soort praatjes ook bij. Want internet zorgt ervoor dat je tegenwoordig gewoon ontzettend veel meer zelf kunt doen. Je hebt minder geld nodig voor investeringen. Je kunt makkelijker allerlei mensen bereiken die vroeger uh, achter gesloten deuren zaten. En dat taartje hebben we ondertussen al een heel aantal keer gehouden. Dus ik mag hopen dat jullie zo onder de indruk zijn, dat jullie alles voor ik zeggen. We schrijven ook boeken. Dit boek, Innovatief ondernemen, is het standaardwerk over ondernemerschap op het uh, hbo-bewijs op dit moment. Uh, dus we proberen wat wij te vertellen hebben ook uh, bij de studenten te zorgen te krijgen. En niet alleen bij studenten, ook bij lagere schoolleerlingen. Dit is uh, het boekje Journal, ondernemen op de basisschool dat is een lesmethode die we vorig jaar als pilot gedraaid hebben op 50 basisscholen in Nederland. Duizend basisschoolleerlingen die met elkaar in een passende van bedrijfjes gingen starten die met elkaar 25.000 euro winst wisten te maken, die we naar het goede doel hebben laten gaan. Te veel geld op jonge leeftijd is het niet goed. Een ander bedrijf dat we doen, Nieuwe Music Labs, helemaal nieuw. Daarmee proberen we beentjes een heel stuk ondernemer te maken. De muziekindustrie is het moeilijk en uh, een beentje kan je laten krijgen. Willen, dan moeten ze het zelf doen. Nou, daar hebben we allerlei leuke plannen voor. Over mezelf, ik, uh, ik, ik doe al die dingen en ik ben eens dezelfde tijd ook nog gastdocent op uh, zowel de NHL als de voor cultuur in het noorden van Nederland, in Leeuwarden. En uh, ik hoop daar zo meteen ook nog een leuk voorbeeldje van te kunnen laten zien, waarvan ik denk dat het relevant is voor mijn verhaal vandaag. Dus ik denk dat ik ook nog een klein beetje weet waarover het gaat vandaag. Wat hoort er bij die opleidingen? Net noemde dat ze allebei vragen gestuurd en competentiegericht opgezet zijn, dus dat ze al heel veel bij de student neerleggen en bij zijn of haar ondernemerschap en, en initiatief om kennis te verwerven en om uiteindelijk dat diploma te kunnen scoren. Zijn opleidingen die ervan uitgaan dat de student zelf van alles en nog wat onderneemt in plaats van dat hij gaat zitten wachten tot hij te horen krijgt wat hij moet doen. <kwijnt> Weet waar je aan begint, want dan krijg je zo van ander soort studenten in huis. Daar gaan we het eigenlijk over hebben. Communicatie 2.0. We vinden tegenwoordig alles wat anders is dan vroeger. geef je dan nummertje 2 erbij. We snappen we dat het anders is en dat het verschillend is. Maar eigenlijk ja. heb ik het over Web 2.0. Dat is helemaal hyperterm. Daar zijn jullie straks helemaal over bij. Daar kunnen jullie netjes ook alles over vertellen straks. Ja. Wat mij betreft is Web 2.0 vandaag voor deze sessie voor jullie vooral relevant om te kijken naar de formele communicatie die je te doen hebt met je studenten. Naar de negatieve interactie, die je als opleiding met je studenten wil hebben. En het creëren van betrokkenheid van die studenten bij hun opleiding, bij hun vak, bij de studie die ze gekozen hebben. Bij mijn verhaaltje hoort een disclaimer. Um, mijn verhaal is altijd in data. Ik laat dingen zien die uh, niet altijd in één keer werken. Uh, ik laat ook heel veel dingen zien waarvoor talloze alternatieven te krijgen zijn. Dus als ik op een gegeven moment iets uh, vertel waarvan je denkt, ja, maar ik heb nog een hele goede variant daarop, ik moet ik het vooral even zeggen. We met allen uh, Andere display maar ik werk op Mac, ik heb een beetje verborgen. Uh, maar dat maakt niet echt uit. Want alles wat ik laat zien zit op internet. Dat is eigenlijk een beetje waar ik zakelijk woon en leef. En uh, jullie studenten ook tegenwoordig. Eigenlijk alleen maar tegenwoordig. En daar zit het verschil in. Ik denk dat als we dat beter krijgen met z'n allen, dan kunnen we ontzettend veel plezier hebben met die studenten samen een hele mooie cijfers zowel als opleiding als student. studenten. Dat die studenten dat doen, is niet voor niks. Dat is nou gewoon wat de wereld anders is. Zij groeien erin op, dus ze gaan er gewoon vanzelfsprekend mee om. Het is gek eigenlijk dat er steeds meer kan op internet maar niemand je op de hoogte gaat. Ik heb een huis. Nee. Ik ben een Dat Ik een laatste video van de podcasts. Ja, dat hebben we nog gezien. Ja, we geweest. Ja. Als ja, er met mal op staat, aan de eerste uurtje zitten blok. God, De nieuwsontwikkelingen begrijpen. Kijk op planet.nl er is meer. Allemaal voorbeelden van nieuwe manieren van communiceren van de laatste paar jaar. En sommige mensen, zeggen, nou ik kan al vanaf 1994 hoor. Maar um, toch, de laatste paar jaren komen ze pas echt op. En die vatten we samen onder de titel Web 2.0. Want dat geeft aan dat het op het internet ook anders werkte dan in 1994. En is dat dan niet gewoon zo'n buzzword, een beetje een hype? Nou, het hoort zelf misschien wel. Het is een mooi labeltje om er ergens op te plakken, zodat mensen weten dit het opnieuw. Maar inhoudelijk gaat het serieus om een kanteling. namelijk Dat je niet meer alleen je eigen computertje hebt, maar dat die verbonden is met de hele wereld via internet. Dat je dus overal kennis en informatie vandaan kan halen. Het is een soort van democratie. Want het is namelijk niet tegen te houden. Iedereen kan overal bij. In plaats van uh, dat je ergens een deur op slot kunt doen, uh, gaan ze er links en rechts omheen. Dus dat, dat blokt automatisch uit dat mensen er meer van gaan vinden. En Ines gaf in haar verhaaltje daar ook een mooi voorbeeld van. Hè. Ook als een zich nog sneller zich kan verspreiden. Uh, en het is heel erg open en koppelbaar. Als ik nou uh, de kaarten van Google, Google Maps gebruik en ik pak de database van de politie. Daar komt uh, continu een stroom berichten uit voorzien van postcode van wat er nou weer gebeurd is, waar ze heen zijn gegaan. Ongelukken, overvallen, nou verzin het allemaal niet. En ik pak ze bij elkaar dan heb ik zo in één keer misdaadkaart.nl. Dan kan ik in heel Nederland zien wat er allemaal gebeurt. En als je op funda huis gaat zoeken, kun je ook al zien hoe, je, hoe veilig jouw omgeving is. Het is eigenlijk in de een hele simpele combinatie van twee verschillende informatiepunten. Vroeger was dat heel moeilijk. En uh, misschien dat de ICT afdeling nog steeds tegen jullie zegt dat het heel moeilijk is. Maar voor heel veel zaken kunnen de studenten het sneller dan ik. Het is een buzzword, maar kijk er even doorheen, want het staat serieus voor een kanteling in hoe we gewend waren te communiceren. Ouderwetse communicatie, dus dikke Dus wij zijn een bedrijf of een organisatie. Roep toeteren tegen de wereld wat we doen. En de nieuwe communicatie is dat ik met jullie op de een of andere manier in een gesprek moet zien te komen als ik jullie ergens van wil overtuigen. Ik sta hier natuurlijk te roeptoeteren tegen jullie, heel letterlijk, maar ik mag toch hopen dat ik zo nu meteen op mijn vragen wat het antwoord krijg en jullie echt gaan overtuigen van hoe belangrijk het is. Het gaat ook over een soort van generatiekloof, dat werd ook al genoemd. Um, wie weet wat dit is Een bevolkingspiramide. Een bevolkingspiramide. Heel goed. Mannetjes links, vrouwtjes rechts. Dit is um, 2000. En het gaat mij nu even niet om, om mannen en vrouwen, dus ik uh, veeg ze even bij elkaar. Het gaat mij hierom. Rechts is nou uh, je opa en je opa, waarvan ik hoop dat het heel goed gaat. En links is uh, je jongste neefje. Um, die drie groepen die, gaan significant om met alles wat er in de wereld gebeurt, maar vooral ook op het gebied van communicatie. Die, die jongste mensen die nu 2022 zijn, die noemen we de netgeneratie. Ze zijn opgegroeid met internet opgegroeid met mobiele telefonie, die vinden dat heel normaal, Ze gebruiken het ook alsof het heel normaal is. Dan is er een net niet generatie, net. <lacht> uh, mensen die het zich eigen hebben gemaakt en uh, die het ongeveer volhouden, maar het best wel uh, spannend vinden en dan is het natuurlijk ook een helemaal niet net generatie. Je begint al bij 30, nou zal ik het makkelijk maken, ik ben 39, wie is er nog meer ouder dan 30? Ik zou het niet persoonlijk gaan vragen, maar wij snappen met z'n allen helemaal niks meer van. Um, wij zijn ontzaglijk trots op het feit dat we kunnen e-mailen. En dat we snappen hoe dat moet. Mijn moeder stuurde in het begin e-mailtjes. En dan stond in de eerste tekstregel, Zutphen, 13 januari. Dat hoeft helemaal niet. Toen mijn moeder ging sms'en, schreeuwde ze altijd tegen mij. Ze sms'en in hoofdletters. Dat is ook nog even niet door. Ondertussen hebben we ons dat eigen gemaakt en zijn we daar best tevreden over, want dat heeft een hoop moeite en een hoop energie gekost, um, maar nu komen er dus nieuwe generaties aan en als ze al niet binnen zijn bij jullie op de opleiding, dan komen ze binnen, die er totaal anders tegenaan kijken. En daar hoop ik jullie vandaag het ander nog over te kunnen vertellen in aanvulling op wat Ines vanochtend al meldde, want die generatiekloof is dus eigenlijk een communicatiekloof. Jullie denken van nou, we hebben toch net een nette brief of net een nette e-mail verstuurd, dan weet je het toch? We hebben ze een mooie folder van gemaakt. En die student die heeft geen flauw waar het over hebt. Folders en posters, die blokt hij, die, die ziet hij niet. Dat is reclame. Alle reclame, ook op tv, komt niet aan. Reageert hij niet op. Weet hij op de een of andere manier te herkennen, filtert hij uit? Dus alles wat je als opleiding doet om er serieus en mooi en glossy uit te zien, valt automatisch in het spambakje, bij wijze van spreken, van die jonge mensen. Die filteren dat eruit. Ik wil er weer zo naar plaats halen. Terwijl het misschien wel een heel belangrijk bericht was. Nou, jammer hè. Dus waar zitten dan die generatie Einsteiners? Die zitten daar. En uh, die komen eraan. En die zijn al binnen. En dan komen er nog meer. En daar wordt het allemaal nog anders voor. Want die um, weten niet eens wat de plaatspeler is. Die uh, weten niet eens dat je vroeger een vaste telefoon thuis had. Wie van jullie heeft allemaal thuis nog een vaste telefoon? Dat is al bijna de helft, hè. De rest is dus kennelijk al niet meer. En uh, als ik uh, visitekaartjes uh, bekijk, die, ik dan, die, die krijg ik dan natuurlijk uh, in mijn systeempje. Een paar jaar geleden kreeg je visitekaartjes en dan stond dan een vast telefoonnummer op en heel zo nu dan een e-mailadres. Tegenwoordig staat er altijd een e-mailadres op en bijna altijd alleen nog maar een 06 nummer. Duurt niet zo lang meer en dan staat er alleen nog 06 nummer eens een e-mailadres op dat soort kaartjes. Bijvoorbeeld. Het gaat heel hard. De web 2.0, die, die, die online wereld, dat is de wereld van die generatie Einstein die zij van binnen en van buiten kennen. En dat is ook de wereld waarop ze eigenlijk hun verwachtingen baseren... als ze bij jullie binnenkomen op de opleiding. Goed, dat web nodig. niet alleen van recé, maar dat iedereen er wat van kan vinden... en dat het ook aan allerlei dingen gekoppeld kan worden, dat is de essentie. Dat zou ook jullie wereld moeten worden. Ik hoop dat je niet erg vindt dat ik jullie zeg. Dat vind ik het gezellig. Um, ik kijk ernaar en probeer het te gaan begrijpen. Dat zal misschien in dit uurtje helemaal 100% lukken, maar ik hoop wel dat je wat pointers meekrijgt, zodat je denkt, oh ja, die kant op moet ik kijken. Um, want wat is er aan de hand? Ik kan ontzaggelijk veel online, dit is mijn huisprofiel, een tijdje geleden. Ik kan uh, filmpjes maken en zelf op YouTube gooien. Uh, daar hoef ik niet voor naar een tv-maatschappij. Ik kan al mijn foto's online zetten. Dus die rare site, die Flickr heet, maar die wel echt heel erg goed is, en waar heel veel van mijn vrienden meekijken om te zien wat me overkomt. Ik kan hier trouwens ook gewoon aangeven hoor, of foto's voor iedereen zichtbaar zijn of alleen voor mijn vrienden. Dus ik sta niet zomaar te kijken. De Wikipedia, waar ik alle kennis vandaan haal, waar jullie studenten waarschijnlijk ook gaan shoppen als ze iets moeten vinden. In plaats van het studieboek wat ze horen te kopen. Vervelend. Um, slideshare, dat is waar ik mijn slides online zet, nadat ik de presentatie heb gehouden. En de ib groep betaalt me niet genoeg om deze voor mezelf te houden, dus ik knal hem lekker op het net zo meteen zodat jullie dan nog even terug kunnen kijken naar dat andere mensen, die misschien over mij horen, vooraf ook wel een beetje gevoel kunnen krijgen. Wat voor soort presentaties geeft die nou, nou waar gaat het over? Allemaal om mij ook te laten zien op mijn kennis en om te zorgen dat die kennis heel snel verspreid kan worden. Marktplaats. Denk je misschien niet aan als je Web 2.0 in term uh, uh, denkt, maar Marktplaats zorgt ervoor dat je vanaf toen, toen hoe lang bestaan we nu? 6-7 jaar, dat je vanaf je zonnekamer alles. In huis verkocht krijgt. En nog veel erger, dat je echtgenoot alles ter wereld dat hij leuk vindt, ja. Uh, ja. Kan, kan, kan gaan kopen en in huis kan halen. Dus er is een hele, een hele economie aan krantjes waar die producties in stonden, die is doodgegaan, overleden. Hier vandaan, hierom. Dit is heel snel, dit is heel makkelijk, dit is de essentie van: ik heb zelf iets te verkopen en ik kan rechtstreeks contact krijgen met iemand die het hebben wil, in plaats van dat ik door allerlei andere. Heen, moesten, alleen op kosmoses springen. Um, Martine, een van de eerste mensen in Nederland die een webblogging bijhouden, die dus dagelijks een berichtje op haar website plaatsen. Nou, dit heb ik gedaan, dat ga ik doen. Dit vond ik ervan. allerlei is dat het fascinerend vinden om te lezen wat iemand beleeft. Kun je heel erg persoonlijk invullen. Dan gaat het over je kant en over je hand en over de luzie die je met de buur had. Kun je het ook heel erg zakelijk invullen en dan vertellen over bijvoorbeeld deze lezing, over een onderzoek wat je aan het doen bent, over een vergadering gaat daar zijn gekomen. of als student, als voortgangsrapportage over de dingen die je te doen hebt voor je opleiding. eBay, ik kan alles kopen. En uh, ik kan ook hele dure dingen kopen op eBay. Dus ik weet niet of jullie smaak is, waarom. Ik heb maar eigenlijk uitgekozen omdat die voor 75.000 euro staat. Ik vind het ook niet zo heel mooi, maar ik kan hem wel kopen. Ik hoef niet naar Sotheby's ik hoef niet naar een dure veil veilingshuis. Alles is te krijgen. En Mensen zijn dus verwend geraakt. Maar dit is... Deze wereld is de wereld waarop de jeugd van tegenwoordig zijn verwachtingen baseert. Ze zijn dit gewend. Als je dit niet biedt, dan valt het ze dus tegen. Het gaat dus ook voor communicatie. Ze zijn gewend om rechtstreeks met elkaar te kunnen letsen. Zonder hinderen, om dat meteen door te schakelen naar alle andere vrienden. Zodat wij hun opleiding niet kunnen krijgen. Dat is ik niet zo leuk. We willen het ook anders. Waar uh, kijken we naar? Wie durft het te zeggen. Trick question. Oh nee, het is wel een echt briljant. ja, maar het is ook het kantoor van Google, eigenlijk één van de kantoren. Jullie denken dat jullie met je studielandschappen leuk hebt op weg bent, maar uh, dit is helemaal zoals professionals op dit moment bij Google bediend worden om te zorgen dat ze zich op hun gemak voelen, om te zorgen dat ze zich uitgedaagd voelen, om te zorgen dat ze goed werk leveren. Heel erg ingericht naar hun eigen verantwoordelijkheid. Dat is een van de dingen die er ook bij wordt. We worden steeds meer uh, geprikkeld in onze eigen verantwoordelijkheid, zodat we het zelf kunnen regelen. Heel belangrijk. Dat zie je in allerlei organisaties komen, en met name de hele grote, daar zal het langer duren, uh, beginnen her en der allerlei mensen toch een beetje te rommelen en te zeggen: Waarom kan ik dit nou eigenlijk niet? Waarom moet ik nou eerst drie lagen omhoog, de directie in, voordat ik hier toestemming krijg? Ik weet toch waar ik mee bezig ben. Nou, als je dat gevoel ook maar een klein beetje zelf hebt, doe dat dan maar een keer uh, 100 of zo wat, en dat is de verwachting die een student heeft. Hoezo kan ik dit niet? Het is mijn opleiding. Ik heb toch zelf gekozen om dit te kunnen gaan doen. Waarom moet ik wachten tot volgende week voordat we dit en dat uh, kunnen behandelen? We doen het ook anders. En daar heb ik een filmpje bij. Dat filmpje is een beetje technisch. Maar dat legt heel mooi uit hoe het kan dat studenten tegenwoordig online zo ontzaglijk veel vinden en dat het ook nog een keer waardevol blijkt te zijn. internet er staat heel veel informatie en doordat de presentatie van informatie steeds meer gescheiden wordt van de inhoud De informatie steeds makkelijker gekoppeld raakt met allerlei andere dingen dat is hoe studenten ook online zo onzaggelijk veel kennis kan vinden wat andere studenten kunnen aangeven aan andere mensen wat relevant is en wat niet en de ex-scholieren die jullie opleiding binnenkomen, die zijn niet meer gewend aan een wereld waarin ze eerst naar een bibliotheek moeten of aan een expert moeten vragen wat wel of niet relevant is voor wat ze willen weten. Dat hebben ze zelf met elkaar al ontdekt, doordat ze dat op internet kunnen. En iedere keer dat ze een foto aangeven, markeren of een filmpje markeren als interessant, bouwt dat aan de kennis op internet waar ze bij kunnen. Die verwachting hebben ze. Goed, dat betekent dat wij, op onze leeftijd, een beetje een gevoel moeten krijgen bij de, de tools, de gereedschappen die gaan eruit. Want als we die tools snappen, dan kunnen we waarschijnlijk ook wel manieren vinden om goed in contact met ze te blijven. Ik heb ze maar een beetje bij elkaar geveegd. Het gaat over formele communicatie, die dingen die je echt per se medegedeeld moet hebben. Het gaat om de interactie die je in de opleiding zelf wilt hebben en om het creëren van betrokkenheid überhaupt. Nou, die betrokkenheid... Dat heeft te maken met dat mensen een groepsverband voelen. Dat ze denken, dit slaat ergens op, hier wil ik bij zijn. het is dus eigenlijk een community. Hives, bijvoorbeeld. Een mooie online social community, zoals we dat noemen. Dit is wat ze gewend zijn op een middelbare school. Dat ze op Habbo Hotel en op Superbever of Superdudes, dat ze continu die gesprekken kunnen voeren. Dat ze deel uitmaken van een groep. En of ze die mensen nou in het echt tegenkomen of niet, dat maakt niet eens zo flauw, maar dat ze deel uitmaken van een groep mensen waarmee ze kunnen praten, die naar ze luisteren, die terugpraten, die ze erkennen, die ze het gevoel geven dat ze gezien worden. En dan kom je naar de, universiteit, naar de opleiding en dan is het niet altijd hetzelfde. Wat gebeurt er dan? Dan zie je ze langzaam doorgroeien en dan zie je ze bijvoorbeeld... Nou, ik maak eerst even vraag. Dit zijn zes hippe internetdingen. Wie kent ze alle zes? Wie kent de vijf? Oké. Okay. Zo, jullie zijn beter dan de vorige groep. Ja. Wie kent er uh, drie, de helft. Nou, best een grote groep, daar. Even een heel kort rondje. Facebook, dat is een verborsprongende een, een Amerikaanse site waar je een profiel aan maakt. En was specifiek gericht op studenten. En dat is waar studenten met elkaar uh, ja, een beetje volwassener, zeg maar, huizen. Dat zijn sommige foto's niet zeggen. Maar het is duidelijk niet meer voor middelbare scholieren. Hives hangt er een beetje tussenin. Inmiddels uh, de MSN chatten doen we allemaal, tenminste, als je die leeftijd hebt. En uh, Skype is niet alleen bellen, maar kan je ook met chatten. Uh, de Ning, dat is een uh, gratis tool om online je eigen huis te bouwen, je eigen sociale netwerkje. Dus bijvoorbeeld voor je minor, dan nodig je gewoon al je studenten en docenten uit in die online community. En dan ga je daar met elkaar informatie delen die relevant is voor de minor. En dan hoef je niet hypes op. En Twitter. werd vanochtend ook al genoemd. Wie weet wat het is? Oké, twee aan, Dan ga ik het even uitleggen. Twitter is een soort van ideale combinatie tussen uh, sms'en en chatten. Oh. Oh goed. <coughs> Want als ik nou de wereld zou willen laten weten wat ik doe, en ik moet het met mijn telefoon doen, dan zou ik al die mensen in mijn telefoonlijst moeten aanklikken en een sms sturen om te laten weten van ik sta nu voor om een verhaaltje te houden. Met Twitter kan ik die berichtjes gewoon online gooien en de mensen die het interessant vinden om te weten wat ik doe, kunnen zich daarop abonneren of die kunnen hier online het zelf gaan zien. Nou, dit is mijn laatste berichtje, uh, ik was vanochtend ook bij het verhaaltje van Ines en ik vond het vanochtend nog niet zo heel erg spannend, sorry. Het uh, oh, wow. wisselt een beetje, maar ik kan hier dus ook in gesprek raken met mensen. En uh, mensen kunnen ook reageren op de berichtjes die ik post. En ik kan meelezen met een gesprek van andere mensen die ik interessant vind. Wat is hier nou relevant aan voor jullie? Dat dit is zeg maar uh, MSN, maar ook in je telefoon, in je boekzak. Je kunt het koppelen aan je sms. Dus je kunt in één keer online blijven, ook als je geen internet op je telefoon hebt. Dat zorgt ervoor dat ik als een soort van zendmast gewoon vertel wat ik wil delen met de wereld. En de mensen die het interessant vinden om dat te weten, dat kunnen volgen. Daar hoef ik verder geen moeite meer voor te doen. Dus stel ik ben een studentenadministratie medewerker en ik vind het belangrijk dat mensen weten dat er een bepaalde les uitgevallen is uh, of verschoven of wat dan ook. Dan zou dit een tool kunnen zijn waarmee ik heel eenvoudig updates zou kunnen sturen. En als studenten weten dat ik dat doe. Dan volgens dan komt het berichtje wel even voorbij. En dan hoef je ze niet op een persoonlijke MZ. als het valt. Kan even voorbij. Kom eens nog even. Um, een demo, nou ik heb net de Twitter laten zien. Um, die Ning die is ook wel interessant. Ook uh, zo laten zien. Ik heb je vast op de bibliotheek. Op school. En nou, bibliotheken hebben natuurlijk helemaal hoofdpijn van hoe het tegenwoordig online gaat. Dat is heel moeilijk, daar snappen ze niks meer van en het, is het idee dat ze helemaal de grip kwijtraken. Dus die mensen die gaan er met elkaar over nadenken en die starten hun eigen community en die hebben ondertussen, ook nou, 1400 leden geloof ik, praten hier continu online en niemand van die mensen heeft er een euro aan uitgegeven om dit te kunnen doen. Dit kun je gewoon gratis online krijgen. Dus jullie docenten zouden voor hun vak ook gratis zo'n community kunnen starten. Helemaal buiten je uh, Blackboard of SharePoint omgeving heen. En met name die laatste soort problemen. Dus ik zou er niet gek vanop kijken als docenten dat heel vaak graag doen, als ze ervan weten. En is het dan marginaal? Nee. Want wie herinnert zich die 1040 uur staking nog? Ongeveer een jaartje geleden die ging dus niet via de vakbond. Die ging via MSN, die ging via huis en in no time stond het Malieveld vol en zat de LSVB met zijn handen in het haar van, oh jee, dat uh, moeten we nog even overleggen. Ja, nee, la te laat. We doen het gewoon. We zijn boos en we vinden er wat van en op, we zijn bij elkaar. Dit is wat ze gewend zijn. Het punt van mijn verhaal is dat ik jullie duidelijk probeer te maken dat als dit de verwachtingen zijn, dat je daar dan dus iets mee moet gaan doen. Um, Ongeacht wat je zelf denkt dat belangrijk is en dat je goed doet en wat je goed hoort te doen. Kijken ze er gewoon langzaamaan anders tegenaan. En hoe gaat het dan met de educatie zelf? Het is ook niet meer dat je moet luisteren naar wat de baas zegt. Ja, dat was vroeger. De leraar zei je wel welk groepje je moest hebben en dat het open moest en dat het dicht moest en wat je huiswerk was. Dat wordt steeds minder het geval. Met name in die opleidingen waar dat vraaggestuurde en competentiegerichte in zit het steeds meer aan de docent zelf, om dat tempo te kiezen, het onderwerp te kiezen. En de docent die gaat het veel meer ondersteunen. Um, bijvoorbeeld, doordat hij een weblog gaat schrijven, waarin hij vertelt over de inhoud van zijn vak, en wat hij relevant vindt, en welke inspirerende dingen hij op dat gebied tegenkomt. Zodat de student hem mee kan lezen. Bijvoorbeeld, doordat hij, als hij tv zit te kijken, en ziet een mooie documentaire op, uh, op het VPRO, of op de BBC, dat hij dat snel even twittert, zodat mensen die interessant vinden om te weten wat hij leuk vindt, meteen ook mee kunnen kijken. Je hoeft dus niet allemaal te bellen. Bijvoorbeeld dat hij foto-setjes online zet. Maar niet alleen de docent. Toen ik in Leeuwarden aan het uh, Communication Multimedia Design les gaf, had ik een groepje studenten die gingen schetsen aan een nieuwe website. Dat was een opdracht voor ze die ze moesten ze Toen pakten een whiteboard, pakten ze een stift. En dan maakten ze gewoon schetsen op het bord. Van, nou, Dan komt hier de inlog en dan komt daar dat plaatje en dan komt daar dat. Dan maakten ze foto's van. Die zetten ze op Flickr. Waar andere mensen medestudenten, naar die foto's gingen kijken en ook konden zeggen van, hé, dat hoekje daarboven, als je dat daar moet dan gaat het niet werken. Dat moet rechts, dat weet ik. Heb ik al geleerd. De studenten zetten het zelf ook in als leermiddel. Wordpress een andere variant van webbox, daar laat ik zo nog even wat zien. En YouTube. Er zijn heel veel lessen die op YouTube gezet worden, gefilmd, maar er zijn ook heel veel, uh, veel meer gepassioneerde freak dingen die met een filmpje op YouTube terechtkomen. Hè? Die cola-flessen met die Mentos, mentosjes erin, uh, werd heel snel opgepikt, Het werd heel snel een echt uh, uh, marketinggedreven ding, maar dat eerste filmpje ging wel op die manier. En dan haak je aan op de passie van mensen. Nou, wat wil ik je laten zien? Dit is aan de Academie van Popcultuur. Dit is een weblog van een van de minors, of zo noemen ze daar productiehuizen. Die heet Succes voor Beginners. De studenten leren vooral conceptontwikkeling. Dit weblog is gestart door de docenten die dat begeleiden, en die hebben tegen hun student gezegd, we verwachten van jullie dat jullie eigenlijk iedere dag daar een berichtje plaatsen over je voortgang, over uh, je dromen, over de obstakels die je tegenkomt, en dat jullie daar met elkaar gaan kletsen. Nou, dat laatste hoef ze niet eens te zeggen, want dat ging vanzelf. En de docenten, die gooien daartussendoor hun eigen inspiratie. Kijk, ik heb een mooi filmpje gevonden, dit, en uh, daar nou, maak ik even popcultuur. Een van de laatste berichten die ik van een van de docenten zag, was er een link naar een hele serie specials op de BBC over het ontstaan van soul music. Nou, dat kun je ook in de klas behandelen, maar dan ben je daar ontzaglijk veel uren aan tijd. In dit geval geeft hij gewoon de studenten die het relevant vinden, die pakken het op, die gaan het zelf kijken en die geven daar weer commentaar op. Want heel veel van die berichtjes uh, worden een gesprek tussen de docent en de studenten en tussen de studenten onderling. Dus hier ontstaat langzamerhand niet alleen um, Betrokkenheid, maar ook inhoud. Studenten gaan elkaar hier helpen, gaan ook hulp vragen. Van, hey, ik ben bezig met een van aanpak, ik kom er echt helemaal niet uit. Hoe zit het nou met hoofdstukken en Hoe moet ik dat aanpakken? Dat is heel snel een antwoordje. Probeer dit maar eens te doen met Blackboard. Heel erg vervelend. Wat kun je nog meer doen? Wikipedia is het logo linksboven. Hè? Dat is er eentje die we kennen als uh, algemene kennisbank, maar je kunt ook je eigen Wikipedia neerzetten. Waar je bijvoorbeeld binnen je minor de lesstof verzamelt en studenten en docenten laat meeschrijven aan nieuwere versies van de lesstof. Of waar je misschien wel als studentenadministratie de procedures even bij elkaar zet. Dan je, oh, hoe dan kunnen studenten meeschrijven? Nou, hoeft niet, want ook hier kun je hiërarchie instoppen. Dus je kunt ook even bepalen wie zeg maar het voor het zeggen heeft. Dat alleen de mensen die er verstand van hebben, die wijzigingen maken. Maar je kunt het dan wel zelf en je hoeft niet eerst drie verdiepingen omhoog naar de directeur Voordat hij zijn toestemming gegeven. Het kan heel efficiënt zijn. Zo'n Ning, zo'n community, Google Docs. wil je ook even laten zien. Als ik uh, naar Google ga, wat de meeste van jullie waarschijnlijk ook doen, dan kun je daar ook een account aan maken. Je kunt jezelf dat bekendmaken. En dan krijg ik niet alleen een zoekvenster, maar ik krijg ook allerlei persoonlijke toegespitste dingen. En ik kan bijvoorbeeld naar mijn Google Documents toe. Ja, wat is dat? Dat is eigenlijk Word, Excel en PowerPoint, maar dan online en van Google. En wat gebeurt er dan? Dan blijkt dat heel veel, heel veel studenten met elkaar hun verslagen bijvoorbeeld online gaan zitten schrijven. Dan hoeven ze nou niet de hele tijd heen en weer te menen. Oh, heb ik nou wel of niet de goede versie? Het staat gewoon allemaal online. Software van Google houdt bij wie welke wijzigingen gedaan heeft. Dus je kunt ook nog wel ruzie maken over: ja, jij hebt het veranderd. Wel eens, ik kan het zien. Uh, het was echt een beetje dom. Het grootste voordeel is, het staat online, ze kunnen er op ieder moment bij dat ze dat willen. En vervolgens kun je het opstaan als pdf of uitprinten en gewoon weer delen in de wat meer ouderwetse kanalen. Wat betekent dat dat, je, dat ze dus veel sneller kunnen aan? Nou, die Ning heb ik het al over gehad, Basecamp is voor, voor projecten, studentengroepen die grotere projecten moeten draaien, heel handig, dan kunnen ze gratis online hun project organiseren met de mijlpalen, de taken die erbij horen, die kunnen ze via mailen naar elkaar toekennen en je kunt de bestanden neerzetten. En je een taakje af wat je gedaan hebt en op die manier houden ze je voortgang bij. hoef je ze allemaal geen moeilijke tools meer voor mee te geven vanuit je opleiding. En ze zoeken hun eigen weg. Als de opleiding het niet aanbiedt, of niet goed genoeg aanbiedt, zoals Ines dus vanochtend ook al uh, benoemde, dan vinden ze het zelf wel, want er is gewoon ontzaglijk veel te krijgen. <truid> Ik heb een paar seconden pak ik met uh, als een zinnetje op de gang. Nou dan, zet uh, hebben me steeds gegaan, ga ik achter mijn laptop zitten. Heel lang. Wees er een tijd dat mijn ouders thuiskomen. Ja, en dat, dat, dat is niet haar wereld. Dit is wel haar wereld. Op internet. wat blijkt, Die site waar ze naartoe gaat. Dat is een internationale site voor de Japanse strip voor manga. Is zij toevallig fan van. Tekent ze zelf ook. Daar laat ze de werk zien. Daar vraagt ze mensen om, om commentaar. Om reactie. Om het beter te maken. En aldoende bouwt ze langzaamaan aan zelfvertrouwen. En nog weer wat later. En verder ook weer. Um, de presentatie, sorry, in de documentaire nog uh, uitgebreid aan bod, uh, blijkt dat de beheersing van de Engelse taal ook ontzettend veel vooruit gegaan is. Dit is iemand die zelf haar eigen passie en interesse volgt en ervoor zorgt dat ze gewoon beter wordt, dat ze groeit. Die dus kennelijk op het moment dat het Engels aangeboden werd, niet helemaal ontvankelijk was, maar dat nu gewoon zelf opgelost heeft. Belangrijk om te weten dat ze dat zelf doen. Wie van jullie zit dat op LinkedIn? Okay. Dat is al een redelijk aantal, dat is een soort site hè, waar je ook je profiel kan maken en dat is een beetje meer een professionele site, hè. laat je ook wat meer op mee zien. Als jullie dat gebruiken en dat relevant vinden, dan moet je dat een beetje vertalen naar waarom studenten en scholieren huis relevant vinden. Dus laten zich daar zien op een manier die op dat moment bij hun past. Dat geldt voor LinkedIn en ook Facebook, er komen steeds meer mensen huis. moet je misschien toch wel zijn als je het contact met de studenten wil houden, ook al Laat je daar misschien niet heel veel van jezelf zien. Ik kan me voorstellen dat je daar wat terughoudend in bent. En je moet eigenlijk wel gewoon gaan bloggen. Je moet zorgen dat je website niet alleen maar de standaardinfo over je opleiding laat zien. Maar je moet eigenlijk zorgen dat de medewerkers van jouw opleiding onderwijs daar ook persoonlijke verhalen gaan vertellen. Want dat is waar die kinderen, die scholieren en studenten, sorry, dames, um, op aanslaan. Dat ze een echt verhaal vinden. Niet alleen maar een reclamepraatje. We komen meteen bij die formele communicatie. Nou, dat is dan eigenlijk de blackboard. Ja. ja, heb het ja. ja. Je hebt het steeds over dat de jongeren dat zo goed weet te filteren, hè? Re reclame is uh, uh, niet meer interessant om te bekijken. Is dat op een bepaald moment gebeurd, laten we zeggen tien jaar geleden? kun je iets meer over vertellen? Ja. Wanneer het... um, nou, zijn we aan het <laughs> Heb je de komst van MTV meegemaakt? Ja, waarom ja. ben je afgehaakt met MTV? Toen het je te snel ging. Ja, 16 was of zo. toen 14 was Diezelfde periode, dat hangt een beetje vanaf, maar met het opvoeren van die informatiesnelheid, die beeldsnelheid, uh, gingen allerlei mensen vanzelf een beetje afhaken. Mm -hmm. En allerlei andere mensen die jonger waren, en dus gewoon ook biologisch nog wat meer ontwikkelcapaciteit in zich hadden, die nog niet uitgegroeid waren. Gingen ze aanpassen. Dat is een beetje een darrenachtige stelling, hoor ik nu. Maar die ja. gingen op zoek naar manieren om daarmee om te gaan. Ja. Uh, het kwam vanochtend ook nog ter sprake, niet drie en we zijn gesprekken tegelijk, maar twintig. Dat is een vaardigheid die ze al, al doende, al ondergaand hebben ontwikkeld. Ergens in de laatste tien jaar. Ik dacht, dat ik moet. van: je moet echt heel erg goed zijn, wil je sowieso zoiets gaan zetten? Eigenlijk heb ik nog een beetje het gevoel dat een hogeschool daar al die dingen mee moet doen. Maar goed, zullen zullen er nooit meer worden. Want voordat het echt alles op een rijtje hebt, dan is het al lang weer oud. het hangt er ook vanaf. als je alles in één keer probeert te doen. Of ja, want we proberen je het proberen op, te op de houden. site. Ja. En die op de date te houden, dat is al werk doen. En dan zou ik ook nog al die dingen erbij moeten ja. doen. Nemen. maar het kan het zijn dat je het vooral heel belangrijk vindt om die site op de date te houden? Omdat je nu met elkaar dat belangrijk vindt? Waar kijken de studenten bijvoorbeeld voor een informatie? Precies, maar het, je hebt ja, heel veel van die sites die onafhankelijk moeten zijn, uh, waar, ze, waar opleidingen zelf de informatie naartoe moeten sturen, maar als je dat hoe moeilijk dat al is om beter te houden? En hoeveel we welke mee op universiteiten? Weet je, dan is toch je site de meest betrouwbare. In, in de marketing is op dit moment de trend een beetje dat je ervoor moet zorgen dat je verhaal zo echt is dat andere mensen het wel verder gaan vertellen. En dan hoef je al die hoofdpijn niet meer te doorstaan. Ja, ook? heel raar. Ja, ja de dat is ik, um, ik ben het op zich wel eens hoe ik verteld, dat moet vertellen, dat veel gebruikt wordt, maar het geldt op mij nog lang niet voor iedereen. Die het kan zeker dus niet voor mensen die 20-21 tot 25 zijn. Ik wil als klas klanten van mij die geen internet hebben, die heel echt zwaar moeite. De, de, de, het aantal van de, de bewegende beelden die jullie laat zien, daarvan komt een deel uit een reportage van Nova uit 2006, toen uh, Generatie Einstein net uit was gekomen, en um, het tegenlicht documentaire van de VPRO, Ik en het Web, uit 2007, daarin wordt het ook benoemd, dat uh, tussen iemand van 15 en iemand van 20 er weer een <coughs> van verschil kan zitten, en ik realiseer me dat ik nu natuurlijk een beetje een extreem beeld geef, maar jullie geven allebei precies op hetzelfde moment en op het juiste moment het commentaar, want ik ging ook nog zeggen, dat er een mengvorm nodig is. Het is niet alleen maar dit. De essentie is eigenlijk dat je, je gaat realiseren dat je niet alle studenten over één kant kunt scheren. Dat ze niet allemaal hetzelfde in elkaar zitten en dat je daar weer wat meer ruimte voor moet gaan maken. Blijkboord, sorry. Wat ik ook zo gek vind, dat het uh, uh, zoeken en het vinden, daar zijn ze heel handig mee, dan uh, ik, hè, ik werk als docent. Maar als een bepaalde opdracht uh, daarmee doen, dan kunnen ze niks vinden en dan ga vijf, <tiekt> ik ga je ik ga zei, ik nu iets. zitten zit te googelen dan denk ik, ik kan het zo oproepen. Nou, als ik het kan, laat staan die generatie. Dus er is meer aan de hand. <tiekt> ik, je is een, sluie, luie. <tiekt> een van de dingen die daar natuurlijk een rol speelt, is dat uh, het... Uh, voor ons ook een hele bewuste ervaring was om te leren omgaan met internet, te leren googlen. En dat wij met onze opleiding destijds op een bepaalde manier ook een structuur hebben gekregen in hoe we dat aanpakken. Die studenten die staan allemaal nog aan het begin van hun opleiding, die hebben dat nog niet achter de rug, die moeten dat nog leren. Die moeten daar nog mee om leren. Ook al is de wereld waarin ze dat doen, hun heel vertrouwd. Dus je moet daarin misschien ook gewoon wel simpelweg de levenservaring en het aantal kilometers dat ze gemaakt hebben plekje geven. Ik ging naar formele communicatie en ik heb Blackboard er dan wel tussen staan, um, omdat dat een veelgebruikte tool is waarmee een organisatie van zich afroept, toetert naar de docenten toe. Keurig georganiseerd zoals de organisatie denkt dat het handig is. Pardon. Niet altijd de manier waarop een student dat doet. Herinner je in het filmpje net dat die linkjes die gingen de hele pagina over, het hele scherm over, dat is waar een student aan gewend is. Die is niet gewend aan de kamertjes die Blackboard niet. Daarnaast staat de echte envelop. Dat hebben we vanochtend ook aangehaald. MBO-studenten schijnen op dit moment toch beter te reageren op een brief in een stempel. Maar dan moet hij er wel echt als een brief uitzien, niet als een glossy folder. Dan gaat het weer mis. E-mail. Natuurlijk. E-mail is plat. Ik heb vanochtend ook al gehoord. Wie weet wat dit is? Dit is het einde van een e-mailadres van de Hans Hogeschool. Deze is voor het personeel, daar kom je misschien ook bekend voor, dus dat ziet er dan zo uit. Ik zeg, nooit meer doen, omdat we vanochtend ook van Ines gehoord hebben, en ik heb het net ook een beetje laten zien, die, mens, die jonge mensen die nieuw studenten worden die zijn al gewend om helemaal op hun eigen uh, um, vermogen, op hun eigen e-mailadres, wat contact met de wereld aan te gaan. Dus als je in hun communicatie terecht wil komen, dan zul je ze persoonlijk moeten benaderen als je ze dan zo'n formeel ding geeft, dan is ze ongeveer het beste waar je op uit kan komen, dat ze daar één keer in de week nog eventjes op inloggen. Maar als je dan iets belangrijks te melden hebt, dan kan het gewoon te laat zijn. Dus ik zou zeggen, hou op met al die energie en moeite in dat soort e-mailadressen. Want als het een beetje tegen zit, dan raken ze de inlog kwijt en dan bereiken ze helemaal niet meer. Terwijl als het een eigen e-mailadres is, beter nog, een eigen 06 6-nummer, dan hebben ze er al belang bij om dat en jullie door te geven is het veranderd. Nou, ik, zeggen. Ja. ik ben zelf student nou, ik kan ook op Maar ik denk wel dat het relevant is dat je wil elke dag checkt, dan zus je gewoon dingen en hou die opleiding. En het ja, is ook niet de gedaan om te communiceren met vijf bieren en om die dronken avenstaat.nl nee. Nee. <laughs> wij hebben. Als je hebben weet dat de boodschap dan. Via studielink en dan krijg je dus Amazon uh, so hot today en, uh, info, <laughs> oh, en uh, <tos> computer, ja, als je dat <laughs> willen, dan is dat best. Als de boodschap komt. je kunt het ook dubbel doen, dan doen wij. Ook ja. een mogelijkheid. En het intranet en, en de maar, eigen, dan moeten ze het zelf weer een beetje gaan filteren, kan maar het al, als, ja. als het echt heel dringend is, doen we het via sms. Ja. Ja. Ja. Ja, kijk eens aan. Waarom zeg je dat nou? Ja, nee. Dat eigenlijk. Ja, die Het punt is, ook aan de beheerskant, aan de technische kant, vraag maar aan je ICT-afdeling: kost dit soort dingen heel veel moeite, heel veel tijd, heel veel geld? Ik denk dat je ermee op kunt houden. Ik denk dat je die moeite niet meer hoeft te doen. Want als je die persoonlijke e-mailadressen uh, gaat gebruiken, dan kom je ergens in dit communicatieveld, kom je bij die persoon zelf uit. En de een zal zeggen van nou ja ik lees het allemaal op mijn huis. En de ander die kiest Facebook of zijn, zijn MS. Het maakt dan allemaal niet meer uit. Waar het om gaat is dat die student zegt ik krijg het waar ik het hebben wil. Zodat ik het kan zien op het moment dat ik het moet zien. Nou welk kanaal moet je dan kiezen? Dat, uh, dat hangt er nogal vanaf. En dan kom ik terug op de, de opmerking die ik net kreeg. Dat hangt denk ik uh, van meer factoren af dan alleen maar of je MBO of HBO-onderwijs aanbiedt. Ik denk dat er ook een verschil is tussen studenten verpleegkunde en studenten communicatie en multimedia zijn In hun vaardigheid, in hun ervaring. In de vorige groep werd ook iets gezegd over mensen van 40 jaar en ouder, die ook steeds vaker opleidingen volgen aan een hbo-instelling. Ja, dat is weer wat anders. Dat is niet-net-generatie. Als je dat over één kan proberen te scheren, dan gaat het onderroepelijk mis. Dus mijn punt is vooral, zorg ervoor dat je per groep gaat uitzoeken wat werkt. En dat je daar vanuit je organisatie wat meer ruimte voor creëert. Mijn eigen onderzoekje. Maandag heb ik een blogje geschreven op onze site. over wat ik hier vandaag zal presenteren. En dat ik wel benieuwd was naar welke communicatiekanalen er allemaal gebruikt werden. En dan zijn er heel wat die allemaal ongeveer even bekend zijn: e-mail, brickborden, de schoolkant. Ik weet niet <tie> hoe dat op HBO-onderwijs heet. Uh, tot en met Twitter, huis en Blackboard. Iedereen kent ze wel, iedereen weet dat ze er zijn. Dus dat is het punt niet ideeën ermee. Even voor de zekerheid, ik had uh, van de 60 man was de helft student, een redelijk aantal docenten en de anders, dat zijn de mensen die niet aan een opleiding op dit moment verbonden zijn. Weinig scholieren, vind ik jammer, maar hard. Als je nou al die kanalen hebt, welke van die kanalen gebruik je dan vooral voor de lol, was mijn vraag. Nou, zeggen ze dan? Hives. Lang leven leuk. Nou, het gevoel hadden we met z'n allen al een beetje, hè? Ja, dat is wel een ongecontroleerde bende daar. Maar, msn, twitter, e-mail, wordt ook best wel veel gebruikt voor en zelf brieven worden voor Londen Ik weet nou, Niet of ze naar jullie logo jatten en uh, prankbrieven maar... maar wat gebruiken ze nou vooral voor serieuze dingen? En dan komen e-mail e en brieven er een heel stuk hoger uit. Hier, dat e-mail hier zo hoog scoort, slaat terug op wat Ines zei, hè. dat is het, het, het, het wat tragere, dat is kennelijk het wat meer formele, dat, dat hebben ze wel door, alleen het heeft gewoon hun voorkeur niet meer. Dus als je wilt dat ze het gebruiken, dan moet je het voor hen wel interessant maken. Volgende. Met welke bereik ik mensen nou het snelst? Uh -huh. Ja, dat is de tijd van. En eigenlijk, als je nou ergens je tijd en je energie in zou gaan stoppen als hogere onderwijsinstelling, zou je moeten nadenken hoe kunnen we dat op een nette manier doen? Zodat de student niet het gevoel heeft dat hij gespamd of, of, of de hele tijd gevolgd wordt, maar juist de heeft van okay, ik weet precies waar ik aan toe ben. Dat zou ook doen. En dat is niet brieven, maar dat balkje is bij e-mail. Dat kan toch voor veel mensen ook nog wel snel. En we zijn in Twitter, die snelle bericht vormt, die, die gaan ook, maar legt het volledig af tegen de telefoon. En voor welk van die kanalen onthoud je nou de boodschappen het best? Dat is met name voor je formele berichten, hè. Dus dat is echt wel prettig om dat te weten en dat in te gaan schatten. Wat zeggen ze dan? E-mail. Oh. Ik nou, ga ja. Maar dat is omdat het ook van die verschillende groepen bij elkaar zijn volgens mij. Brieven score hoog en ook de sms telefoon. Als je ze in hun broek zou weten bereiken, waar ze de telefoon meestal hebben zitten, dan komt het aan. Ik weet niet hoe lang het blijft hangen, maar als het dringend is en het is belangrijk, dan kun je ze daar bereiken. Daar zou je wat mee moeten doen. Dus, wat mij betreft, als je echt communiceert, Denk na over wie je dan allemaal hebt om mee te communiceren. Want het zijn niet allemaal dezelfde mensen... met hetzelfde profiel. Maar denk eens na nou over echte brieven sturen. Niet te vaak doen, kost heel veel geld. Maar voor de echt belangrijke zaken is het misschien toch wel heel erg waardevol. E-mail sturen, nog steeds heel erg relevant. Maar alleen als het geen haast heeft. En ik zou zeggen, stuur het alleen nog maar naar privéadressen. Omdat je dan zeker weet dat je ze bereikt. En als het echt snel moet... Ga ze experimenteren met sms'en. Je hoeft niet allemaal te bellen, je hoeft geen callcenters in te schakelen misschien, maar sms'en is een allerhandige tools voor waarmee ze heel snel op de hoogte kunnen houden van een les die uitvalt, of van een roosterwijziging, of van een extra lezing van iemand, enzovoort. En die andere kanalen horen er ook bij. ik heb Hives nu niet genoemd, maar ik had in de pauze net al een gesprek met iemand die zei van ja, ik twijfel wel een beetje, want mijn studenten zitten daar wel allemaal, en, en ik wil er niet op, omdat ik dan voor mijn gevoel ook mee moet. Uh, om te vertellen welk feestje ik nou uh, dit weekend uh, bezocht heb en uh, hoe dronken ik daar geworden ben. Zegt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Je hoeft het niet te doen zoals zij, maar misschien is het wel goed om op huis een profiel te hebben en te zeggen nou, ik ben uh, uh, meester Klaas, bij wijze van spreken, en als je me echt even nodig hebt, mail dan naar dit adres. Je kunt op huis ook heel makkelijk uh, de berichtjes van je eigen webbocht erbij inzetten, dus dan vinden ze op huis ook meteen alle inhoudelijke informatie van jou als vakman bijvoorbeeld. En dan ben je er toch? En dan kun je ze daar vertellen waar ze echt in met je in gesprek komen. Denk na over al die andere kanalen. Maak het weten. <tie> Denk niet met z'n over, Nou, het moet er maar één zijn. Anders kun je het niet overzien. Technisch hoeft het geen probleem meer te zijn om van achter één computer al die verschillende kanalen makkelijk te triggeren voor een berichtje. En dan krijgt de een een e-mail, de ander krijgt een sms, <tie> En de derde krijgt misschien toch nog maar even een brief. Moet het doen zo. Maar kies wel. En geef dat ook duidelijk aan zodra je officiële communicatie eruit ziet als een folder, dan wordt die behandeld als een folder. En dan wordt hij in de prullenbak gegooid. Heel vervelend als het gaat om uh, de dag waarop je een moet ophalen, bijvoorbeeld. Um, hives, ja, daar zou ik ook niet al te veel serieuze dingen doen, maar ik zou er wel zijn om te zorgen dat ze zich uh, uh, lid van de community kunnen voelen, bijvoorbeeld. Nou, ik kom naar de afsluiting. Dat heeft, uh, wat een wijze woord, of eigenlijk een wijze van. Oh, zeggen maar, die kloof, die generatie kloof die in deze reportage net ook werd aangehaald, is eigenlijk de kloof die er toch altijd is. Namelijk, ze snappen elkaar niet. Nee, dit gaat, uh, dit gaat echt verder. Want u gaf er de inleiding al aan, die ouderen, die begrijpen eigenlijk de jongeren niet. Maar wat nu aan de hand is, is dat die jongeren de wereld van de ouderen beter begrijpen. Je haalt ook niet in je hoofd als ouder om een DVD-recorder te gaan kopen, zonder dat je nee. Sorry, ik had wat kort gegeven. Wij zijn heel erg trots op ons uh, e-mail kunst. En op dat... Uh met één duim kunnen in misschien zelfs al blind. Um, en daar mogen we ook trots op zijn, daar hebben we tenslotte hard voor gewerkt. Maar dat is gewoon niet meer heel erg relevant voor de jonge mensen die onze opleiding binnenkomen. Dus waar het praten is, dat we ons realiseren dat zij het soms beter doorhebben dan wij. En dat we ze daarin misschien ook wel gewoon een beetje ruimte moeten geven. Dus ik zou zeggen, laten we hier niet al te veel over praten zonder dat ze erbij zijn. En jullie komen gelukkig uit jezelf al. Maar zorg dat, dat je dat op je opleiding ook doet. En in het beste geval, laten ze het ook maar doen. Laat ze maar laten zien hoe het voor hun het beste werkt. En kijk of je daar wat mee kan. Misschien op het niveau van een minor. Misschien op het niveau van een kleine opleiding. Misschien meteen voor de hele school. Probeer eens even wat met die studenten erbij. Dus ook met die 40 plus studenten erbij, eventueel. Wat werkt voor hun. En zorg op die manier dat je een beetje meer klantgericht, een mooie marketingterm, die communicatie vormt. Normaal, op, op basis van wat voor die mensen het beste werkt. Dat was mijn verhaal. En um, ik zet een het teken achter me jullie misschien allerlei vraagtekens. Dus kom op. Ik denk dat uh, als ik even voor mijn eigen afdeling kan spreken, wij zijn heel veel bezig met uitschrijvingen wetregelgeving. En, en dan denk ik, ja, leuker kunnen we het niet maken, maar makkelijker wel. Dat is een beetje de, de idee steeds geweest. Maar ...vraag me dan nu af van klopt dat model in de stekking daarbij gekozen hebben. Want het is, het is niet leuk dat je allerlei wettelijke dingen moet doen voordat Je, zit, dat je mag gaan studeren. Ja. Dat moet wel gebeuren. Ja, maar je kunt waarschijnlijk wel in, uh, in een gesprek met een student duidelijk krijgen waarom dat zo hoort. En dan met de student de manier vinden waarop dat het voor hun makkelijkste gaat. Dat hoef je niet zelf te verzinnen. Je kunt zelf wel denken, nou, ze moeten eerst dit doen, dan dat, en dan dat. Maar als een student meekijkt en zegt, ja, als ik dan toch al een team ben, doe ik dan toch geen moeite door. Misschien dat daar nog wel een nieuw inzicht uitkomt. Um, dus ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat voor wat betreft de verplichte dingen, ja, veel makkelijker kun je het niet maken. Um, maar je kunt wel zorgen dat het, dat het gewoon goed gedaan wordt en dat het niet meer energie kost, dan het noodzakelijk is. Daar kun je met de studenten zelf mee bezig. En, veel ruimte heeft, en dat ze daar ook zelf graag aangeven wat ze dat niet willen. Ik denk dat uh, wat wij ook regelmatig vaststellen, is dat als wij nu een brief hebben gestuurd, uh, in september komt eraan, je bent een ingeschreven, geschreven, als je dat en dat niet doet, dan mag je niet beginnen. En wij denken ook, dat studenten lezen niet. En als ik dit zo zie, dan denk ik, nou... Ze lezen anders. Anders, ja. En ze lezen op andere plekken misschien. Maar ze hebben het wel door. En wat ik zelf als ervaring heb bij de waar ik dit gedaan heb, is dat um, de boodschap ook alleen maar aankomt als je vervolgens doet wat je beloofd hebt. Namelijk dat als ze te laat zijn, dat ze het kunnen schudden. En het is heel moeilijk voor een opleiding, want je wordt betaald naarmate van het aantal studenten dat je op tijd aflevert. Maar eigenlijk, als je de boodschap duidelijk wil hebben, zul je ze gewoon kaart op een week moeten laten gaan om ze de leerervaring te laten hebben. Dat geldt ook vaak inhoudelijk. Dan, dan zie je studenten een planning maken voor een project. Dan zie je ze allerlei belangrijke dingen overslaan of er maar één dag voor inplannen. En dan denk je vooraf van, nou, ik zie het niet gebeuren. Op het moment dat je het vooraf zegt, heeft het geen resultaat. Op het moment dat je het in de gaten houdt, je bent in de buurt dat ze een kaart op hun gezicht gaan, dan kun je in ieder geval dat leermoment een stapje verder helpen. En uh, dan komt de boodschap wat beter achter. Dus het is ook geen kwestie meer van klappen en nat houden. Dit is geen polderen meer. Dit is ook gewoon heel erg helder zeggen: wij hebben het beloofd dat we het zo doen. We hebben het duidelijk gemaakt. En zo doen we het ook. En dan doet het maar even pijn. Maar goed, het is voor mij makkelijker gezegd dan voor een organisatie gedaan. Ja, dat realiseer ik me. Maar die denkmethode vertaalt zich op elk niveau. Doe wat je beloofd hebt. Mijn vader zei altijd: als hij heel boos werd, want het is geen dreigement, het is een belofte. Dat werkt. <laughs> ja, ik heb... ja. Vanochtend bij een stukje internationalisering gezien. En dan met eh, namelijk de, de, de buitenlandse die dan eh, naar dan Nederland we komen studeren en die ook van andere digitale middelen gebruiken, maar die moeten straks bij de overheid wel formulieren invullen, stempels laten zetten. Ja. Ja? Uh, op het post doen en dat soort ja. dingen. Ik. Ik dus ergens missen we dan een heel stuk van, van name de overheid die daar gewoon niet in betekenen. Nee, ik hoop dat het grote handicap van alles en iedereen is. Het gaat niet allemaal <coughs> even te snel. Er zijn allerlei dingen die achterhaakt blijven. Het uh, heeft veel te maken met hoe waardevol een echt handtekening uh, is van iets wat digitaal gezet is. De moeilijke dingen, DGD, nou, is het nou wel of geen oplossing, dat weet niet. Ja. Um, dus, dit, dit is met een handicap, er is ook geen pasklare oplossing voor. Behalve. Voor zorgen dat als een buitenlandse student bijvoorbeeld op de site van de school komt, dat hij toch makkelijk kan vinden waar hij dan en met zijn vragen. En misschien moet daar wel gewoon, in plaats van een hele langgerekt verhaal met handleiding, moet er gewoon iemand achter de telefoon kunnen zitten, die een paar talen spreekt, die het gewoon persoonlijk afhoudt. Moeilijk hoor, met 10.000 studenten, maar uh, voor een aantal <tie> percentages is het heel erg de moeite waard om dat persoonlijk contact te maken. Ik denk dat dat ...als afsluitende ding. Uh, erg belangrijk, misschien is het, setje, soms het ook noemt. En niet... ...dat ik het niet wil hoor. Uh, de jeugd van tegenwoordig... ...om er zo maar even over te praten... ...is gewend om op een veel vrijere manier... ...het contact te leggen met anderen. En op basis van de inhoud van die contacten... ...te bepalen wat iemand waard is. Als wij, als hun docenten... ...medewerkers en ondersteunende personeel... wijze van spreken... ...hun studieproces kunnen vullen met onze eigen kwaliteit de dingen waar we zelf verantwoordelijkheid voor nemen, dan zijn we daarin in dan zijn we daarin herkenbaar voor ze en dan zullen ze vrij vlot goed luisteren ze het niet altijd met je eens zijn maar als je ze benadert als een nummer, als een algemeen ding <tossimus> dan weet je zeker dat ze je gaan En ja, dat is een uitdaging voor de grote organisaties ook voor de grote bedrijven maar ik denk dat dat met deze tools ook makkelijk wordt dus je nodig je uitvandaan dat was een